Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eindexamens gaan er aankomend jaar misschien heel anders uitzien. De ene week Nederlands examen en je eerstvolgende examen pas een week later. Zo ziet D66 het het liefst. De partij wil de examens over drie zomermaanden verdelen, zodat scholieren meer plek hebben in het schoolgebouw. Allemaal om te voorkomen dat de testen, net zoals dit jaar, worden gecanceld. En het heeft nog een voordeel. Op die manier kun je uh, ook meer voorbereidingstijd geven aan leerlingen, want die hebben ze hard nodig, omdat er natuurlijk ook lessen zijn uitgevallen gedurende het jaar of ze zelf ziek geweest zijn. Het enige dingetje, je moet misschien wel wat langer door in de zomer. Een middelbare school in Bladel gaat vanwege corona helemaal dicht meldt omroep Brabant. Op het Pius 10 college zijn 48 scholieren en 13 medewerkers besmet. Om te voorkomen dat nog meer mensen elkaar aansteken, gaan morgenmiddag de deuren op slot voor in ieder geval twee weken. Dat snappen de meeste leerlingen wel. Ja, het is toch een lastig besluit. Uh... ...omdat uh, je ook gewoon school nodig hebt. Dus dan is het lastig. Besluit gaan we voor corona of gaan we voor school. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Want ik, ja, ik, online lessen, vind ik gewoon niet zoveel. Ja, ik snap het wel, maar het is ook irritant. Je krijgt toch het meeste leerstof mee als je op school zit. Dat betekent trouwens niet dat we nu al vroeg herfstvakantie hebben. De, de lessen gaan digitaal verder. En supermarkten doen te weinig om te zorgen... ...dat jij alleen gezonde spullen in je mandje legt. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Hartstichting. Wat we zien is dat 22... 80% van de aanbieding in de folders voor ongezond eten is. Dat uh, 7 van de 8 supermarkten ongezonde impuls aankopen hebben bij de kassa's. Onze verslaggever deed even een rondje door de supermarkt om te kijken wat er in de karretjes ging. Let u als u boodschappen doet op wat gezond is. Tuurlijk, ja? Tuurlijk. Fruit, groente en dergelijke ook halen toch? Maar red bull is prioriteit, je weet ja. toch? Supermarkt Dirk probeert volgens de onderzoekers het beste om klanten gezonde keuzes te laten maken. Zo liggen daar geen marzen, twixen of snickers bij de kassa. Albert Heijn staat onderaan de ranglijst. Het weer, in Zeeland regent het, in de rest van het land is het droog. Met vooral in het oosten zon en het is een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10-ring Noord richting Den Haag...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 like Hij is in de Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Volkskrant heeft de routekaart met de coronamaatregelen in handen... die het kabinet vanavond wil presenteren in de persconferentie. De routekaart telt vier niveaus, van waakzaam tot zeer ernstig... afhankelijk van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. Jumbo-Visma heeft de hele wielerploeg teruggetrokken uit de Giro d'Italia. Dat besluit werd genomen na de positieve coronatest van kopman Steven Kruiswijk... Een 89-jarige Nederlandse vrouw is onlangs overleden... nadat ze voor de tweede keer COVID-19 had gekregen. Het is het eerste overlijdensgeval in de wereld... vanwege een herinfectie van het coronavirus. Het weer vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog... en het wordt een graad of 13. But I'm frozen in motion And my head tells me to stop Tells me to stop Feel things, feel things I feel about us mm -hmm. Tried to fight it But it's never enough Cause my heart is hurting It's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my head tells me to stop But my heart goes Cause my heart in motion and my head tells me to stop but my ghost All of my heart Cause he's mystical cool and this is his party I've seen it half a billion times You can play it forward or rewind You will always do what she decides Cause she's got the key to getting you started Automatic Cause there's nothing you can do Automatic Boy, she's taking over you Automatic When you look into her eyes tot zover het ritme van ver via de kabel op 104.5